12 uur. Dit is door Al Negens met het NOS-journaal. Veel medisch specialisten vinden het opnemen van gesprekken... tussen artsen en patiënten maar niets. Dat stelt de federatie van medisch specialisten... Na een enquête die is gehouden in samenwerking... met het Radio 1-programma De Ochtend. Daaruit blijkt dat ruim 62% van de artsen aan wie dat werd gevraagd... tegen het opnemen van een gesprek is. Ze zijn bang voor reputatieschade. De patiënt zou bijvoorbeeld een gesprek op internet kunnen zetten... Minister Schippers kwam in maart met de suggestie van het opnemen van gesprekken... nadat was gebleken dat veel patiënten de informatie die een arts geeft vergeten. In de Turkse stad Midyat is een aanslag gepleegd op een politiebureau. Een autobom bij het gebouw ontplofte en dat veroorzaakte een ravage. Volgens de Turkse autoriteiten zijn er verschillende gewonden. Midyat ligt in het zuidoosten van het land... waar militante Koerden geregeld aanslagen plegen op politiebureaus en andere overheidsdiensten. Wijkagenten kunnen hun werk niet goed doen. De Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie zegt dat ze te veel worden ingezet op andere diensten of bezig zijn met administratiewerk. De problemen zijn het grootst in het oosten en zuiden van het land. Volgens de OR is afgesproken dat wijkagenten zo'n 80% van de tijd in de wijk zijn. Door het extra werk wordt dat nooit gehaald. De staat mag doorgaan met de onteigening van de Hetwiegenpolder in Zeeuws-Vlaanderen. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De grond moet onteigend worden omdat de Hetwiegepolder volgens afspraak met België onder water wordt gezet. De eigenaar was tegen ontpoldering omdat die niet noodzakelijk zou zijn. Hij kan nog in cassatie gaan tegen het vonnis bij de Hoge Raad. Het weer vandaag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Het wordt vanmiddag 18 graden aan zee, 25 graden in Limburg. Morgen is het zonniger, blijft het opnieuw droog. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. Dit is... Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9 Alkmaar amstelveen verknappen de Rotterpolenplein 7 kilometer na een ongeluk... en een autobrand op de A12 daarna Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda 2 kilometer. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs...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 Eh, dames en heren, dit is eh, Zand voor Ja, Ja, eh, Het is woensdag vandaag, het is vandaag 8 juni, drom. En eh, gisteren heeft hij ons moeten bissen. Ja, het liep even niet zoals het lopen moest, dus eh, even pech. Dus, maar goed, vandaag zijn we er weer hoor. Helemaal fris en fruit, nou fris, fruitig. Nou, we hebben natuurlijk weer onze actie, hè? straks lekker in Zandvoort. De actie gaat gewoon door, de gasten komen helaas niet. Die uh, zijn van in, dat wegen, dus, uh, weet ik veel, kiespijn. kiespijn. Oh ja, kiespijn. Nou, ja, dat kan gebeuren, hè, dat je kiespijn hebt. soms ja. dus heb je kiespijn, anderen hebben pijn in een portemonnee. Weer anderen hebben uh, ergens anders pijn. Dus dat kan gewoon gebeuren. Maar uh, we doen even goed wel de prijsvraag, hoor. Dus u kunt even goed uh, dat prachtige winnen. Dat gaan we straks vertellen, Qua over en uh, nou ja, en verder. Uh, Ingrid is er ook. Hoera! Ja. <laughs> is dat hoera? Nou, voor mij wel. Oh, voor jou, oh, jou oh. niet misschien oh, Voor jou is het hoera. Nou okay. ja, oké. Okay. Als het voor jou maar hoera is, dan vind ik het goed. Zo, eens even kijken wat hier allemaal gebeurt. Och, och, och. Nou, um, ja. En uh, natuurlijk hebben we straks de vinyljaren zonder vinyl. Ja, dit is niet anders. Maar ik had vandaag plannen. Uh, maar ik kan die bij nergens meer vinden. Ik heb alle kasten uitgezocht. Uh, uh, en uh, en pff, ik moet hem niet meer vinden. Dus als er nog iemand in Zandvoort rondloopt... die voor twee het album Graceland van Paul, van Paul Simon natuurlijk... op vinyl heeft. Nou, graag. Ik kan hem echt niet meer vinden. Ik had hem, hoor. Ik had hem. Maar ik weet niet meer waar hij is. Ik denk dat ik hem per ongeluk bij een plaat... ...weggezet heb... ...dat ik hem naar de kringloop gebracht heb of zo... ...in die, in die geest... ...een zo'n waardeloze platen... want die had ik natuurlijk ook wel... Uh, ...maar ik heb hem dus gewoon niet... ...dus mocht iemand het album Greyston... ...aan anders draaien maar uit de computer hoor... ...dat kan ook... ...maar het is natuurlijk leuker als je van vinyl kan... ...maar heeft u hem toevallig in de kast staan... ...en u denkt nou dan breng ik hem wel even in de studio... ...voor tweeën... ...en ik kom hem na vieren weer ophalen... ...nou dan is het ook goed, prima... Uh, voorlopig heb ik hem niet. Dus ik heb hem klaarstaan in de computer. Uh, en het is überhaupt vandaag Paul Simon dag, hè, vind ik. Want uh, 30 jaar geleden ongeveer uh, kwam Graceland uit. En dat was toen zeer spraakmakend. En uh, vandaag komt zijn nieuwe album Stranger to Stranger binnen in de Vinyl 50. Dat wist ik gisteren nog niet, maar dat zag ik net. Dus komt mijn verhaaltje helemaal goed uit. Want ik zei het al, het is Paul Simon dag vandaag En straks in de Vinyljaren gaan we dus twee albums van Simon draaien. Graceland en zijn nieuwe. En het is, het is een leuke plaat. Ja, je moet er vreselijk aan wennen, dat kan ik u vast vertellen. Het is weer totaal anders. Maar zo mooi, zo goed. Verder hebben we gewoon Ingrid en, uh, met nieuws en de actie en lekker is Zandvoort En we hebben natuurlijk ook nog uh, veel lekkere platen. 3 in eentje heb ik ook nog. Ja. Het liep allemaal een beetje tegen, want ik denk ik ga gauw in 3 in 1. Dan zie ik dat die lijst ineens weg is, dat die nummers eruit zijn. Dat snap ik ook niet, maar goed. Maar goed, gauw gezocht en hoppadebap, ik heb er weer een. Wel een mooi hoor. Dat zit je niet mee vandaag, dus. Ach, gewoon nee. Zit nooit mee. Zit wel, maar niet mee. Uh, ja. En het valt wel, maar ook niet, niet tegen. mee. Nou, zullen we mijn muziek gaan draaien? Dat lijkt me heel goed. Ja, hè? vind ik ook. Tom Waits. In the neighborhood, In the dogs tip the garbage pails over last night, and there's always construction work. On Nummer. Wat een fantastische stem heeft die man toch? Het is echt ongelooflijk. Dat, dat stemgeluid alleen al, dat, dat, is, dat, is, dat is wonderbaarlijk. In the neighborhood. En ik, ik zit me nu suf te praktiseren, dames en heren. Want ik heb dat nummer een tijdje geleden is gedraaid. Ik denk van een Nederlandse artiest, een vertaling. Maar ik, ik weet niet meer van wie. Ik weet het niet meer. En het is zo'n mooi liedje. In the neighborhood van uh, Tom Waits. En alleen al vanwege die stem. Heerlijk. Dat zijn de babies. A piece of the action. I've got no money. Waren dat. En dat doen we heet... The Peace of the Action. En uh, het is tijd voor de 3 in 1. Ja, mooie tijd. Ietsje te laat, maar goed. Maakt het uit. We doen het gewoon. 3 in 1. Van bloed, zweet en tranen. En niet van andere Azus. Ah, blood, sweat and tears. Ja.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 And what you see You're even in my dreams I can hear Baby, I can hear name What took a lifetime to mow And that's why the love for you Just keep on growing God bless the child that's got his own, that's got his own. And when you got money, you got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 Got my own. Every child's got to have his own bell. Ah, heerlijk. Eens te horen. Geweldig. Wat een fantastische muzikanten, Wat een geweldige muziek. Blood, Sweat Tears uit 1969 uh, kwam het album. Het uh, was hun tweede album. Uh, het eerste album, uh, dat was nog met Al Cooper en zo daarbij, maar die uh, ging eruit omdat hij een hele andere kant op wilde met de band. Toen uh, zanger David Clayton Thomas erbij kwam, ging het een beetje meer toch de jazz rock kant op zoals ze dat dan toen noemde. Uh, jazz gemengd met, met... ja, toch een beetje rhythm and blues, pop... Uh, gezellig. En dat tweede album... dat, uh, dat was gelijk ook hun aller, aller, aller meest succesvolle... album. Daarna uh, werd het al... allengs weer wat minder. Maar dat tweede album... dat was echt uh, chartbreaking, om het zo maar... Eens te zeggen. Er stonden ook een aantal knijters... van hits op. Zoals bijvoorbeeld Spinning Wheel. Maar die hoorden we vaak genoeg. Dus ik denk... die draaien ze een keer lekker niet. Uh, uh, you Made Me So Very Happy. Dat was het eerste nummer wat u hoorde. Uh, dat is ook een hit van ze geweest. En More and More was er ook een. Uh, ook een, een, een hit geweest. En het laatste nummer is geen hit geweest. Maar dat heb ik gedraaid. Omdat ik dat zelf zo verschrikkelijk mooi vind. Ik vind dat zo'n mooi nummer. Het is het oorspronkelijk van Billy Holiday. Uh, God Bless the Child heet het. Maar dit arrangement. Ik had vroeger, vroeger uh, in de jaren, begin jaren 70, 73 een beetje, had ik, uh, had ik ook een bandje uh, die dit soort muziek speelde. En ik was daar helemaal gek van. Ik zou dat zo weer doen. Als ik zo'n muzikanten kon vinden om dit weer te gaan spelen, dan zou ik dat zo doen. Uh, maar toen to speelden we dit ook. Daar speelden we alleen maar dingen van Bladsfellenteers en Chicago en dat soort dingen. Dus, ach dus, man, heerlijk. Wat een tijd. Lekker was dat. Goed, um, uh, prachtig mooi. Blood, Sweat and Tears dus. En uh, de nummers waren alle drie afkomstig van het album Blood, Sweat and Tears 2. Een nogmaals meest succesvolle, succesvolle album. Um, eens even kijken, uh, hoor naar mijn sidekick of die er nog zit. Ik ben er klaar voor. Oh, je bent er klaar voor? Tuurlijk. je ja, ziet een beeldscherm voor oh, mijn neus. Uren. Dus ik denk, ik <laughs> zie een beeldscherm voor mijn neus. Ik denk, we krijgen we nou? Ik moet even kijken of ze klaar is, hoor. Ja, ze is klaar, dames en heren. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol. Wie anders? Goedemiddag, luisteraars. Dinsdagmiddag is een vrouw op haar fiets gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Europaweg Amerikaweg in Haarlem. De fietser kwam in botsing met een automobilist. Na de aanrijding reed de automobilist zonder te stoppen door. Ambulancebroeders hebben de vrouw eerste hulp verleend en haar in de ambulance onderzocht. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. In de maanden juni tot en met oktober zullen medewerkers van de afdeling Reiniging en Groen van de gemeente Zandvoort weer gaan controleren op zieke ypen en kastanjes. De controle gebeurt bij de ipe en kastanjes die eigendom zijn van de gemeente. Bij ipe gaat het om de zeer besmettelijke schimmelziekte... die wordt overgebracht door de ipe spintkever De kevers kunnen grote afstanden afleggen... en daardoor betrekkelijk ver uit elkaar staande ipe besmetten. Een andere manier van overbrengen van de yp loopt via ondergrondse wortelverbinding tussen de bomen onderling. Na besmetting kan een gemiddeld volwassen diep al binnen 2 tot 4 weken dood zijn... De kastanjebomen die ernstig zijn aangetast worden verwijderd. Op dit moment weten deskundigen nog niet hoe zij de kastanjeziekte moeten bestrijden. Dat heeft weer als gevolg dat de gemeente erg terughoudend is... met aanplanten en verplanten van kastanjes. Voor de zoveelste keer in korte tijd is er brand gesticht in afvalcontainers in Haarlem. Na de brandjes aan de Zuiderzeelaan en A.L. Dieseringstraat... werd er in de afgelopen nacht brand gesticht op het Prinses Beatrixplein. De brandweer heeft het vuur geblust... en de daders zijn voor zover nog bekend nog niet opgepakt. Dan gaan we naar de agenda, Rut. De agenda! Vrijdag 10 juni is er weer een Theo Hilbers vismaaltijd... bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein 10. Er is ruimte voor 250 visliefhebbers... Kaartjes kosten 13,50 euro per persoon en de vis komt vanaf 5 uur middags op tafel. Ook op vrijdag 10 juni kun je in Theater de Krocht in Zandvoort naar een evening met Hazelbel. Ze spelen Songs of Life, Love, Struggle, en times. Kaartjes kosten 10 euro per persoon en zijn te koop bij Bruna Zandvoort, het Wapen van Zandvoort en bij Theater de Krocht. Aanvang is 8 uur s avonds. Zondag 12 juni wordt het driejarig bestaan van het Amsterdams Beach Hotel... en restaurant Eppenvloed groots gevierd. Vanaf drie uur s middags is iedereen van harte welkom op het Badhuisplein nummer 2. DJ Marco de Boer en de band Bukwiet gaan voor jullie optreden. De toegang is gratis. Tot zover nieuws en agenda uit de regio. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar we zien ook de zon. Het blijft in ieder geval droog. Er waait een krachtige noordenwind en de temperatuur loopt op tot een graad of 20. Vanavond en de komende nacht wisselen wolkenvelden en opradingen elkaar af... De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen wordt het prachtig weer met volop zon. Er waait een matige noordenwind. Aan zee komt de temperatuur helaas niet hoger dan een graad of 16. Dit was het weer. Heb je, je pijn, Ingrid, nee, toch? Nee, het valt mee, hoor. Oh, nou ja, valt omdat, je, omdat je... Omdat je <laughs> ja, ik denk... Uh, hard denk, hey, ik, denk uh, ik, ik zag haar verjaardag toevallig voorbij komen. Haar verjaardag? Ja, ze is vandaag jarig. Is ze jarig vandaag? Ja. Ah, hoe oud is ze geworden? 65. 65? Ja. Goh. En ze geeft ook nog steeds concerten. Ja. In Duitsland, dus ja. voor de liefde. In Duitsland vooral. Ja, in oktober. Oh, nou. Ja, ja. Ze komt nu in Nederland. Nu niet. Nee. nee. Wat jammer nou. Ja, ja <laughs> Bonnie Tyler en... Um, Volgens mij heeft ze vorig jaar toch voor Engeland meegedaan aan het Songfestival. Dat zou ik echt niet zeggen. Ja, volgens mij ervan, wel. Volgens ja. mij, ja, of vorig jaar of het jaar ervoor, deed ze voor Engeland mee aan het Zongfestival. Nog Waarschijnlijk. Nee, laag. laag. Ja, lach. Laag. Nee, nee, dat werd niks. Maar goed, Bonnie Tyler dus. En we kennen er natuurlijk ook van haar prachtige nummer, Total Eclipse of the Heart. Wat ook een schitterend nummer is. Maar dit is ook een hele mooie. Het is Hardek. Hardek. Zo, ja, goed. Ehm... Dus. Um, uh, uh, uh, wat wou ik nou zeggen eigenlijk? Oh ja, het is vandaag een beetje Paul Simon dag. Hè? Dat wou ik nog even vertellen straks in de vernieljaren. Uh, helaas draaien we hem niet van verniel, want ik heb hem niet. Ik, ik kan hem nergens meer vinden. Graceland. Nee, ik kon hem echt weg. Dus nogmaals, uh, mocht iemand hem in de kasten bestaan... En ...even wil afstaan voor het programma... ...graag hoor, want we draaien hem liever van vinyl natuurlijk... ...maar goed, als dat niet kan... ...we hebben hem ook in de computer, dus dat kan allemaal... ...maar in ieder geval straks is het Paul Simon dag... ...want we gaan en zijn nieuwe album... ...en Graceland draaien... ...en allebei helemaal, als het enigszins lukt... ...en natuurlijk de nieuwe binnenkomers... ...uit de vinyl 50... ...ook daar zitten er weer een aantal nieuwe dingen... ...er zijn heel veel... ...kan ik u vast vertellen... ...er zijn een aantal platen van Pink Floyd opnieuw uitgebracht... En uh, waaronder Uma Gumma. En er zitten dus echt uh, mooie dingen bij. Dus strakjes in de finale tussen 2 en 4. En nu uh, Elbow Live. Lippy Kids. Als het werkt. Oh, daar gaat hij weer. Ja, zie je. Ik heb vandaag weer iets met computers, jongens. Je wil niet weten hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar goed, we gaan het even uh, proberen. Even zo. En dan weer terug. En dan doet hij het wel. Kids. Elbow. En het is een live opname. Lippy kids on the corner again. Lippy kids on the corner begin Saddle show me a show that's to strong. Dit is Elbo. En uh, ja, maar zeg je, hoe kom je nou weer aan zoiets? En nou ja, dat zeg ik, dat heb ik wel eens uitgelegd. We bij Spotify elke week krijg je zo'n lijst van Discover Weekly. En dat is dan muziek waarvan men denkt dat jij dat wel heel erg leuk vindt. Nou, dat was, stond dit ook tussen vandaag. Elbo dus en Lippy Kids. En dan krijgen we nu iets. Wat is mooi, hè? U staat daar. Zegt u? Ja, nou is mooi geweest hoor. Je dat gelul, allemaal. Eh. Um, de Masters Apprentices of zo, uh, die hebben een uh, liedje, liedje gemaakt en dat heet Because I Love You. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het klinkt wel lekker. Dus draai ik het gewoon. Masters Apprentices of Thijsens. En dat heet Because I Love You. Nou, wat een mooie gedachte. rustig. Nou, uh, even rustig. Gooi je me nog niet in de beurt. Ik moest even keurig afdrukken. The Masters Apprentices of Apprentices. En dat noemen we het heet Because I Love You. En uh, nu gaan we naar Steel Eye Span. All around my hat I will wear the green willow and all around my hat for a 12 month and a day and if it The reason why I'm wearing it It's all for my true love Who's far, far away Ik heb helemaal geen. Ik heb zelfs niet eens een plaat klaarstaan. Hoe vind je dat nou? Ingrid? Het is toch vreselijk? Dat. Hè, wat zei je? Schande. Ja, ik heb niet eens een plaat klaarstaan. Ik zit iemand gewoon die mengtafel laten doen. Maakt er een nemen. zootje, van, Ruud? Ja, ik maak er een bende van. Komt natuurlijk door Ro, hè? Ja, dat is een roze schuld. Ja. Ja, dat is echt een roze schuld. Ja. Ik, ik zeg, ja, ook al heeft hij het gedaan, krijgt hij nog de schuld. Ja. Maar, eh, dames en heren. We gaan naar het uh, NOS-journaal van 1 uh, uur. Ja, dat gaan we doen. Dus daarom maar even een filletje Average White Band. En zie uh, je terug straks aan de andere kant. 1 oh, uur. Tot zo.